Twee uur, Freddy van Tijn met het NOS Journaal. Minister Schippers van Volksgezondheid wil dat partijen in de zorg zelf voorstellen doen voor bezuinigingen op het basispakket. Het kabinet wil daar anderhalf miljard op bezuinigen. Elke keer als het college voor zorgverzekeringen, dat de overheid adviseert, voorstellen doet, ontploft de wereld, zei Schippers in Buitenhof. Zo kan het volgens haar niet doorgaan. Ze vraagt nu artsen, patiëntenorganisaties en andere partijen in de zorg. Wat kan er volgens u uit het pakket, zodat we het op een verantwoorde manier onder controle houden... en we de zorg ook voor mensen met een klein inkomen, maar een dure ziekte, solidair blijven betalen? Schippers wil over een half jaar antwoord hebben. Drie medewerkers van de politie in Amsterdam zijn de afgelopen dagen op non-actief gesteld. Ze worden verdacht van misbruik van hun gezag en positie. Wat dat inhoudt, wil de politie niet zeggen. Een vierde medewerker is met buitengewoon verlof gestuurd. Het Bureau Integriteit van de Amsterdamse Politie onderzoekt de zaak. In Nigeria zijn afgelopen nacht drie Zuid-Koreaanse artsen vermoord. De Zuid-Koreanen werkten sinds een jaar in een staatsziekenhuis. De moorden zijn niet opgeëist en een motief is nog niet duidelijk. Maar ze vonden plaats in een gebied waar de radicaal-islamitische terreurgroep Boko Haram geregeld aanslagen pleegt... Afgelopen vrijdag werden er negen vrouwen doodgeschoten die poliovaccins uitdeelden. Kamervoorzitter Van Miltenburg heeft de Nederlandse missie in Afghanistan bezocht. Ze deed dat samen met commandant der strijdkrachten Tom Middendorp. Van Miltenburg bezocht Kabul, Kunduz en Mazar-e-Sharif. Ze liet zich op de hoogte stellen van de manier van werken. En Irene Wust heeft bij de wereldbekerwedstrijden in Inzel goud gewonnen op de 3000 meter. Het zilver ging naar Diana Valkenburg, de Tsjechische Martina Sablikova werd derde. Het weer, op de meeste plaatsen zon, temperatuur rond 2 graden. Vanavond ligt het tot matige vorst, in de ochtend kan er in het uiterste zuiden een beetje sneeuw vallen. Morgenmiddag overwegend droog en temperatuur rond het vriespunt. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. In het noorden en oosten van het land is het plaatselijk glad door sneeuw of door bevriezing. En bij Amsterdam loopt het vast door een ongeluk aan de zuidkant van de stad op de A10 richting Amersfoort. Tussen de Rijn-Amstel Business Park staat twee kilometer. Twee rijstroken zijn er dicht. Meneer, die mega waar we al maanden aan werken, die is er juist gecanceld. Ach...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 Goedemiddag, we hebben er zin in. Zit ook lekker vol. We hebben onder meer vier wedstrijden in de Eredivisie vanmiddag tot zes uur. FC Utrecht tegen NEC is al een tijdje bezig in Utrecht. Frank Wielaard. Klein kwartiertje nog. 1-0 voor NEC. Nu een hoekschop voor de ploeg uit Nijmegen. Neergelegd door Van der Velde. Ingekopt, maar ook weer weggewerkt. Niet hard genoeg ingekopt door Van Eijden. En dan kan Utrecht er weer afkomen met een van die vier, vijf aanvallers die ze hebben eh, staan op dit moment. Schepers is het. Die verliest alleen de bal. Babels brengt hem dan weer zo snel mogelijk naar voren. Want iedereen van Utrecht, zo gauw ze in balbezit zijn, voor de bal uit en dat betekent heel veel ruimte voor de ploeg uit Nijmegen. Die 1-0-voorsprong van Voorrust van Platje die staat onder druk... maar het had ook heel goed 2-0 voor NEC kunnen zijn. Utrecht jaagt op de gelijkmaker, maar vooralsnog komt hij er niet. Vooralsnog hebben wij straks om half drie ook nog Ajax tegen Rode EC en Feyenoord tegen AZ... En om half vijf nog pekswolle tegen FC Twente. En dan is er ook nog allerlei andere sporten waarop we vooral terugkijken. De wintersport, er werd geschaatst in Inzol bij de mannen en de vrouwen. De mijl, de meter werd daar gekregen. Gaan we straks op terugkijken. Afdaling vrouwen, wereldkampioenschappen, skiën in Schladming... met een verrassende Française die daar won. Daar praten we even over. En we volgen judo in Parijs, het grote Grand Slam toernooi daar. Twee Nederlanders in de halve finale, later op de dag rond vieren pas Kim Polling. Dat is een redelijke sensatie, vertellen we u over. En gol dat is een bekende naam. En Barcelona is inmiddels al klaar in de Primera Division speelde ze juist tegen Getafe en won met 6-1. En toch maar even melden hij scoorde vandaag maar één keertje Lionel Messi.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 Uit begin jaren 80 en Old Town. Al was er gescoord tijdens het plaatje. We hadden het niet onderbroken. Nee, het is nee, nee, natuurlijk. Nee, nee. We gaan naar Utrecht, NEC, Frank Gwilaert. Want nee, dat... nog altijd, hè, NEC. Nog altijd NEC en nog altijd die druk van Utrecht. Maar weer een doeltrap. Het is alsof uh, er een soort uh, magneet rondom de goal van Babels zit. Want Utrecht krijgt maar met heel veel moeite... die bal tussen die palen en Babels dus uh, in de problemen. En uh, intussen NEC, terwijl uh, Utrecht heel veel druk zet... krijgt NEC de grote kansen... Een hele grote er voor Valkenburg. Maar toen vond hij Ruiter op zijn weg. Er was nog een grote voor Valkenburg. Maar toen stond hij buitenspel. Hij scoorde wel. Alleen de goal telde niet. En daarna was er nog een goede schietkans voor Palsel. Nu een hensbal voor Boymans En Utrecht onmiddellijk weer haast willen maken. Voorin de kogel ingevallen. Naast hem Moelenga, Daarnaast weer Van der Gun. Daaromheen Assaren nog. En Schepers heb je nog. En Dat zijn de mannen die het in aanvallend opzicht nu moeten doen. Maar Van der Gun komt er ook nu niet uit ten opzichte van Wil. Moet een ingooi, moet genoegen nemen met een ingooi. Bulthuis haast zich achter die bal aan, kan ook ver gooien En dan gaat Kolwijk nog even de discussie aan met scheidsrechter Liesveld. Om nog weer even het tempo uit de wedstrijd te halen. En zo te, voor te zorgen dat iedereen bij NEC in ieder geval goed staat in het eigen strafgebied. Daar waar NEC er maar moeizaam uitkomt. Maar als het eruit komt ook onmiddellijk gevaarlijk is. De verre ingooi weggekopt achterin bij NEC. Maar niet in één keer goed. Bulthuis nog een keer die bal inbrengen. Dan randje op het hoofd van de kogel wordt nog een keer gereclameerd voor Hens. Maar opnieuw zegt Liesveld dat er niets aan de hand is. Ik moet eerlijk zeggen dat ik het niet zo snel heb kunnen constateren. Zoveel mensen als daar stonden. Van de Hoorn nu even terug naar Robin Ruiter. En Ruiter ongetwijfeld met een lange haal naar voren. Naar al die lange mannen. Bijvoorbeeld Moulenga die kan doorkoppen in de richting van Van der Grun. Of naar Assaren zoals het op dit moment gebeurt aan de linkerkant van het veld. Bij Utrecht. Steekbal Van de Gun richting de achterlijn. Moet de bal bij de eerste paal neerleggen. Daar is Babels eerder dan Moulenga. En dan is het probleem voor NEC. Weer opgelost in de slotfase van deze wedstrijd. Zeven minuten officiële speeltijd nog een platje heeft ervoor gezorgd... dat NEC leidt met 1-0. We gaan het hebben over schaatsen, De wereldbekerwedstrijd in Insel met vandaag drie afstanden. We gaan erover doorpraten met Sebastian Timmerman... Uh, ze was er eerst maar even over. Iedereen wist dus vandaag de 3000 meter wist te winnen. Uh, ben je verbaasd dat ze, dat ze zo oppermachtig is? Nou, het verschil is inderdaad heel groot met uh, Diana Valkenburg. Die wordt tweede, net als gisteren op de 1500 meter. Uh, toen woest 1, Valkenburg 2, vandaag dus opnieuw het verschil. Drie seconden. Uh, en 800ste. Sablikova veel eigenlijk tegen. Die wordt derde en moet drie seconden en 1800ste goed toegeven op Wust. Maar goed, het verhaal van Sablikova is bekend. Die uh, topt eigenlijk al heel lang met een, uh, met een rugblessure. Daarom gaat ze uh, volgende week ook niet naar Hamar... naar het wereldkampioenschap Allround toe. En reed ze uh, dit weekend ook alleen maar de drie kilometer. En ja, je ziet toch wel dat dat haar dwars zit, die lichamelijke ongemakken. Uh, Wust is gewoon echt in een topvorm, is in supervorm... Dat bewees ze gisteren op de 1500 meter. Dat bewijst ze nu uh, opnieuw. En ik denk dat we eerst hele, even. Ja, goed. Dan naar Frank Wielaar toe. Ja, want dit onderbreken we wel voor een ja. goal natuurlijk. Vijf minuten nog te gaan. NEC beslist de wedstrijd, denk ik. Of Utrecht moet nog hele rare dingen gaan doen. Valkenburg, heerlijke aanname als uh, bij Utrecht op het middenveld een fout wordt gemaakt. Hij wordt aangespeeld. Hij neemt uitstekend aan. Draait meteen weg bij zijn tegenstander. En schiet de bal dan via de binnenkant van de paal. Buiten bereik van Ruiter binnen. En NEC won thuis al met 2-0 van Utrecht. En hier dacht Utrecht toch in eigen huis wel partij te kunnen bieden aan de ploeg uit Nijmegen. Dat was voorrust absoluut niet het geval. De. De NEC was toen de betere ploeg. rust veel opportunisme, veel dadendrang bij Utrecht. Maar toch weinig scorend uh, vermogen kunnen tonen. Nog de ploeg, uit, uh, de ploeg van Jan Wouters. En uiteindelijk dus Valkenburg. Die vlak voor het einde van het verstrijken van de officiële speeltijd. Uh, NEC op 2-0 brengt. En daarna onmiddellijk naar de kant mag. Helemaal leegstreden op is hij. En naar Verona voorkomt er voor hem, in de komt voor hem in de ploeg. En dat betekent dat. En die zal ongetwijfeld zich vooral gaan bezighouden. Met het verre tegenwoordig van de volgende aanvallen van FC Utrecht. Want uh, ja, Utrecht zal nu wel moeten. Had eigenlijk van tevoren, Jan Wouters zei het... we krijgen een unieke gelegenheid om NEC op 12 punten te zetten... en vast ons in de top 5 te spelen. Maar vandaag komt NEC dus op 6 punten in plaats van op 12 punten... omdat het gaat winnen van Utrecht. De vraag is alleen met hoeveel op dit moment... vlak voor het einde van het verstrijken van de speeltijd is het 2-0. We gaan weer terug naar het schaatsen, Sebastian. We hadden het over die 3000 meter hier ja. in Wust... en we ja. kijken al een schuin met een ook vooruit naar het WK... Ja van uh, volgende week. Ja, dat wordt een, bijna een open uh, NK, hè? Ja, nou, dat was natuurlijk bij het Europees Kampioenschap ook al. Uh, en eigenlijk wordt het uh, ja, een, een groot ere-toernooi voor Irene Wüst... als het zo doorgaat, want zij is echt de topfavoriete... ook wat betreft de Nederlandse vrouwen Valkenburg en de Vries... en Lotte van Beek uh, uh, zijn goed, maar komen niet in de buurt van Wüst... normaal gesproken. Ja, Nesbit komt er dan wel bij. Uit Canada was het dit weekend niet bij, maar die zie ik ook geen 4-0-2... rijden op een uh, drie kilometer... Dus Irene Wüst is al drie keer wereldkampioen allround geweest. Uh, um, ja, en er gaat volgende week uh, is de topfavoriet om voor de vierde keer wereldkampioen te worden. Kans op gelijke hoogte komen met Atje Keulen-Deelstra. Mooie naam uit uh, het verleden, jaren zeventig. Um, en ik zie zo eerlijk gezegd dus niemand die, uh, die haar van die vierde titel af kan gaan houden. De 1500 meter voor de mannen dan. Uh, mogen we stellen dit seizoen een tombola? Ja, dat gaat alle kanten op. Qua winnaars, qua podiumplekken. Uh, uh, vandaag wordt hij gewonnen door een Rus voor het eerst. Door Denis Yuskov. die had nog nooit überhaupt op het podium gestaan. En uh, pakt dus eerst de podiumplek en meteen goud. Persoonlijk record voor hem, 1.46.07, is voor hem een goede tijd. Maar mondiaal geen wereldschokkende tijd. Uh, de Paul Broedka staat voor de eerste keer in zijn carrière op de tweede plaats. Amerikaan Brian Hansen wordt derde en Koen Verwijs, de beste Nederlander... op de vierde plaats. Uh, ja, het komt niet verder dan plaats acht, de Olympisch kampioen. Maurice Vriend, dertiende en Stefan Groothuis stelde helemaal teleur... wordt voorlaatste negentiende. Dus als je houdt van uh, onvoorspelbaarheid en van veel spanning... dan wordt die 1500 meter een afstand om uh, bijvoorbeeld bij de weken afstanden... uit Maarten, Sochi en volgend jaar uh, bij de Olympische Spelen... echt uh, voor, goed voor te gaan zitten, want dat kan echt alle kanten op. Dat is leuk, dat is leuk. Uh, dan nog even de massenstart ja. voor de mannen die ook nog op het programma stond. De minimarathon. En uh, nou ja, uh, dit keer won Bergsma al één keer. Dit seizoen won uh, Groeneveld al één keer in Wereldbekerverband. Dus ja, Stroetenga had nog geen overwinning. En die uh, mag hij vandaag behalen. Het was een uitgemaakte zaak halverwege de koersreed. Hij weg, Stroetenga samen met uh, ploeggenoot Christijn Groeneveld. En uh, de led Harold Silos. Nou, die was blij dat hij het leven had achter, uh, achter die twee anderen. Het was heel simpel. Stroetenga wint de eindsprint. Silos wordt tweede en Groeneveld wordt derde. Dank je wel. Sebastian ja. De ere, die muziek. Alle wedstrijden van gisteravond. Begint natuurlijk in Arnhem met Vitesse. PSV eindigt in 2-2-0-1. Mertens uit een strafschop was ook de ruststand. En hij was weer terug. 1-1, Boni. Strafschop. 1-2 Wijnaldum dan. En 2-2 Boni. En toen speelde Vitesse al met 10. Want Theo Jansen had in de 84e minuut de rode kaart gezien. Vitesse kwam dus met die 10 man terug tot 2-2. De goal werd gemaakt door Wilfried Boni net terug uit de Afrika Cup. En nu alweer twee keer. trefzeker. When Patrick gave the cross, I was expecting that the goalkeeper, the Derek, may miss the ball. And if he missed the ball, because I was standing, I said, only have to to shoot the ball to that way because the goalkeeper comes to the other side. So if he shoot there, he will not be there. So that's why I did. Ja, hij zegt het dus. Hij was uh, aan het kijken welke kant de keeper opging bij de strafschop... en welke beslissing hij zou nemen. En hij zou in de andere hoek schieten. Nou, dat deed hij keurig. En daarna kon hij dus keurig scoren, omdat de Rijk niet helemaal goed zat. Ook PSV-trainer Dick Advocaat zag dat die fout van zijn verdediger... aan de tweede goal van Boni vooraf ging. Het is gewoon, gewoon een persoonlijke fout van de Rijk. Ja, natuurlijk, je gaat er geen twee meter waar je directe tegenstander staat. Ja, dat kan, dat kan iedereen maken. Nou, dat, dat, dat moet je toch afleren, want voor de rest speelden, speelden ze beide een goede partij centraal. Maar toch cruciale, ze blijven toch die cruciale fouten maken en dat kan niet. Ja, toch een beetje boos is op zijn centrale duo. Vitesse trainer Fred Rutte aan de andere kant, die zag dat gelijkspel toch wel een klein beetje als een soort overwinning. Een punt dat wel eens van grote betekenis kan zijn richting de komende week. Voor het team is dit. Kijk, we zitten in, hebben in een serie uh, gezeten. Ja, hele moeilijke wedstrijden. En dat dat wisten we van tevoren, maar wel mooie wedstrijden. Ja, en, uh, en vandaag, kijk, misschien zet je iets neer, wat uh, hè, zeg maar, uh, ja, een basis voor straks hè, de komende twaalf wedstrijden. En, uh, en zo, zo zie ik dat ook. En dan was daar Theo Jansen die dus rood kreeg in de 84e minuut. Wat was er volgens de middelvelder zelf nou aan de hand? Ik land gewoon bij Strootman op zijn voet. En uh, als ik, ik raak hem, D -d -d -d -d dat staat buiten kijf. Maar volgens mij kan iedereen zien dat ik hem niet bewust, uh, niet bewust wil raken. Of dat ik hem wil schoppen of, uh, of zoiets. Ik, ik kom in de wel terecht. En je ziet ook gewoon, ik heb de beelden ook gezien. En je ziet dat, dat er twee mannen bij betrokken zijn. Dus ik, ik draai me nog weg ook. Dus ik kijk helemaal niet waar ik mijn voet neerzet. En uh, als ik weet waar die is, dan, uh, dan land ik wel. Als, als ik hem wil raken, land ik wel ergens anders. Theo Jansen zei dat dus. Wij gaan naar NEC, want die gaan winnen bij Utrecht, Frank Wielaert. Ja, Utrecht, zes thuiswedstrijden op rij ongeslagen... en NEC, vier uitwedstrijden op rij niet gewonnen. Maar zoveel zeggen statistieken dus, want NEC staat in Utrecht gewoon met 2-0 voor. En Utrecht was een beetje gewend geraakt aan het niet meer verliezen... want 24 november gebeurde dat voor het laatst uit bij NEC. En uh, nu gaat dat dus weer gebeuren. Jan, de ploeg van Jan Wout is dus een bepaald uh, geen fan van uh, de ploeg uit Nijmegen... Want dat uh, wedstrijd daar tegen kost punten. Nu misschien nog een ere van de Marel. Die oh aardig schot, op de, de vuisten van Babels. Dat, en Van der Magel die jaagt dan nog door om er nog in ieder geval wat van te maken. In de blessuretijd, drie minuten extra tijd krijgen we erbij. Eén minuut zit er daarvan inmiddels op. En uh, NEC loert nog een beetje op de counter om die voorsprong nog wat uit te breiden. Maar met 2-0 lijken ze veilig als ze niet heel raar uh, gaan lopen doen achterin. Met al die aanvallers van Utrecht die daar natuurlijk nog altijd staat. Moulenga daar met gestrekt been in het duel. Maar uh, het mag allemaal door. Vooral ook omdat NEC de bal heeft. Kolwijk moet de buitenspelval omzeilen. Want uh, Boyman. Die trapte daar nog bijna in. Krijgt nu de bal Boymans tussen vier verdedigers van Utrecht in. Komt daar dan uiteindelijk uit. Gek genoeg Kali die uiteindelijk daar de bal wegwerkt. Hoezo gek genoeg? Want Kali is toch normaal gesproken een van de betere Utrecht spelers. Hij wordt vandaag man of the match. Waarom is me een raadsel? Hij zit totaal niet in de wedstrijd namelijk. Voorrust Kali, niet gezien. Totaal uit de wedstrijd gespeeld door het middenveld van de NEC. En ook nu in de tweede helft. Als het allemaal een beetje om hem heen gebeurt. Kan hij niet zijn stempel drukken voor. Nog maar eens een bal diep. Gooien. Maar Kolwijk was net op de weg terug. Omdat hij buitenspel liep. En voor Boymans is een metertje of twintig de bal voor hem neerleggen. Wat al te veel gevraagd op dit moment. Want die mist de nodige wedstrijdritme op eredivisieniveau. Die kan het allemaal nog niet zo heel erg belopen. Die wil liever een bal in de voet hebben. Wil zorgt ervoor dat de bal daar in ieder geval een beetje in de buurt komt. In de buurt van de voeten van Boymans. Maar veel verder dan dat komt het niet. Wuitens is uiteindelijk de winnaar in het duel. Legt terug op Ruiter. Het stadion loopt in razend tempo intussen leeg. Het is ook stil geworden in, Galgenwa in de Golgewaard. Waar mensen dus gewend zijn geraakt aan het feit dat hun ploeg punten pakt. Ook al een beetje aan het dromen waren van de vierde plaats. En dat is het moment waarop het uh, natuurlijk misgaat. Als ze in Utrecht gaan dromen van mooie dingen. Dan moet je eigenlijk gewoon lekker blijven werken. Daar gaat Boymans Helemaal vrij voor Ruiter voor 3-0. Stiftje, daar is de 3-0. En Boymans, ja dat is een gouden invaller voor NEC. Hoor. Hij komt er bij AZ niet aan de bak. En hij komt bij NEC in de ploeg. Vorige week tegen Vitesse. Maakt hij de beslissende goal. De 2-1, de 3 punten. Toen voor NEC. En nu komt hij erin. Wordt hij vrijgezet voor Ruiten. Mooi stiftje over de doelman van Utrecht heen. En scoort hij weer. En is het 3-0. De wedstrijd was al beslist. Maar voor Boymans is dit een heel lekker moment hoor. Want wat heeft hij een moeilijke, nare tijd gehad bij AZ. En nu speelt hij dat van zich af. gewoon door middel van een paar doelpunten maken. Maar ook even het blikje naar de kant. De vingertjes naar de kant. Naar de coach van uh, dankjewel voor uh, deze speelminuten. En het feit dat ik überhaupt de kans krijg om het doelpunt te maken. En voor Ruud Boymans breken er dus mooiere voetbaltijden aan. dan dat hij de afgelopen tijd heeft gehad. met al die blessures en gebrek aan speeltijd. na de goal nog even de aftrap. en dan is de wedstrijd gespeeld. Utrecht staat weer met twee beentjes op de grond. voor zover ze überhaupt hebben gezweefd. is dat vandaag voorbij. na nou, de nederlaag tegen NEC verdiend. want NEC was beter dan Utrecht. 3-0 wordt het in de gal gewaard voor NEC. Kiezen wij terug naar het voetbal van gisteravond. ADO Den Haag tegen NAC Breda. werd 2-1. alle goals vielen na de rust. 1-0 Vicento, 2-0 Sherry en 2-1 ten voorde. Als rode kaart voor Jens Jansen naar twee gele kaarten in de 65e minuut. Ado won voor het eerst dit jaar. Met de hakken over de sloot dat wel, want tegen 10 man ging het opeens niet heel soepel meer. Net als dit seizoen tegen Roda toen Ado een 2-1 voorsprong tegen 10 man weggaf... leek de ploeg wederom onrustig te worden. Daarover trainer Mauri Stijn. Juist met die 2-0 tegen 10 man dat moet, dan, uh, ja, moet je eigenlijk zo'n wedstrijd uitspelen. Je krijgt ook de kans met, uh, met, uh, met koppers...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 Naar Herakles Almelo tegen Willem 2-4-1, maar liefst 3-1 met de rust. Nog wel 0-1, Vossen even Tilburgse hoop, maar snel Viginovic 1-1. En Bruns 2-1, Duarte 3-1 en Bruns na rust dus nog een keer 4-1. En na al die complimenten voor Herakles, dus nu ook eindelijk weer eens gewoon drie punten. Het werd dus gecombineerd goed spel en punten halen. Trainer Peter Bos. Uh, het gaat uiteindelijk om punten. En uh, je kan iedere week wel roepen van, wat uh, hebben jullie leuk gespeeld. Maar dat gaat op een gegeven moment ook vervelen. Uiteindelijk gaat het om die punten. Maar ja, de ene keer zal dat wat, uh, wat offensiever zijn dan de andere keer. Dat hangt ook al van de tegenstander af. Maar met deze spelers, want ik vind dat je daar altijd naar moet kijken. Uh, moet je op deze manier spelen, vind ik. Dan naar Willem II. Het begon nog lekker met die 1-0 voorsprong. Ze hebben die punten hard nodig. Maar daarna moest trainer Jurgen Streppel toch eerlijk toegeven... dat de tegenstander gewoon een stuk beter was. Nou, ja, dat heb je denk ik wel gezien. Ja. Het ja. was gewoon veel beter vandaag. Maar als je zo begint, dat wil niet zeggen dat je dan ook deze wedstrijd hoeft te verliezen als de tegenstander beter is. Uh, we konden moeite, uh, uh, met moeite druk op de bal krijgen, vandaar dat we 1 tegen 1 gaan spelen. Ja, en als ze dan 1 of 2 niet meedoen uh, en te laat zijn of geen duels winnen, dan, uh, ja, dan is het gewoon heel erg lastig tegen een ploeg die gewoon meer kwaliteit heeft. Dat, uh, dat is vandaag duidelijk geworden. Dan FC Groningen tegen RKC Waalwijk. Het werd 2-1 bij de rust. Stond het 1-1 0-1 Braber uit een penalty. 1-1 Zeefuik uit een penalty. En na de rust, dus 2-1 ook Zeefuik uit een penalty. Dat was rode kaart voor Ramos van RKC in de 68e minuut. Toen stond hij nog maar krap 1 minuutje in het veld. Groningen wint. Een gekke wedstrijd met drie strafgoppen, een rode kaart en een goal van Groningen speler Lindgren. Die over het hoofd werd gezien door de arbitrage. Want zijn vrije trap belandde wel degelijk achter de doellijn, maar het werd in het veld niet als zodanig geconstateerd. Schrijfsechter Pieter Vink over die situatie. Er wordt een vrije trap keihard ingeschoten vanaf 20 meter. En dat betekent dat de muur op, op 11 meter staat. 9,15 meter 15 verder. Daar staat ook mijn assistent op die lijn. Die moet de buitenspel beoordelen. En die bal gaat zo hard. En ja, je kan niet 11 meter overbruggen in, in een fractie van een seconde. Dus zolang we geen elektronische hulpmiddelen hebben, zal dit altijd blijven gebeuren. Maar ja, Groningen wonders toch? En Groningen speler Kees Quakman genoot vooral van de drie punten na afloop. Ja, tuurlijk. En uh, ik denk ook dat er uiteindelijk één ploeg was die vandaag verdiende te winnen. Wij waren, we hebben er bovenop gezeten, we hebben er alles aan gedaan. Het was niet makkelijk spelen op het veld, maar ondanks dat uh, een paar goede kansen uitgespeeld. En, ja, en uh, een dik verdiende overwinning, denk ik. En uh, ja, Ook eens mooi voor het publiek weer, dus het was een leuk ouderwedstavondje in Groningen. Kan dat ook? Ja, en RKC stond uiteindelijk dus met lege handen. Dus even, even een Koeman vragen hoe hij terugkijkt op de wedstrijd. We hebben nul punten, dus uh, we kunnen hoog en laag lullen. Maar uh, voor ons is het een uh, slechte avond. Ja, toch nog even doorlullen over die wedstrijd. Koeman wisselde namelijk Frank van Mosserveld voor Guy Ramos. De reden van Mosserveld had al een gele kaart... en Koeman was bang voor een tweede gele kaart voor zijn verdediger. Ramos stond nog geen minuut in het veld en kreeg rood. Ja, dat was een goede wissel voor mij. <laughs> <laughs> nee, ja, dit is natuurlijk... Uh, ik denk dat het een, een terechte wissel was... want Frank had ook moeite uh, met Zevuik. Hij had nog geel. Uh, de, vlak ervoor kreeg Henrico Drost onze andere... Uh, Centraal verdedigd ook een gele kaart en uh, ik vond uh, die wissel terecht. Ja, als, je dan, als, uh, als hij dan binnen een half een minuut rood oploopt, ja, dan uh, strain je aan de zijkant, zak je even door de grond. Dus, ja. Dus ja, gaan we naar Herenveen tegen VVV, Eindelijk in 2-2, 0-1-0 voor. Was de rust 0-2, Seip, 1-2, Maracek? 2-2, Later treffer van Finn Bokasson. Herenveen speelde dus ternauwernood gelijk. Vorige week wonnen ze bij RKC en trainer Marco van Basten thuis tegen VVV. Hij dacht al stiekem aan een hogere klassering. Ja, nee, dat klopt. Maar goed, het was een lastige week. Een hoop internationals waren weg. Uh, we hebben sowieso met de schorsingen bestuurders het hele centrale duo moeten vervangen. Dus dat was niet uh, ideaal. Aan de andere kant, uh, ja goed, het was niet anders. En die mogelijkheden die uh, zeg maar op de ranglijst er lagen... die zijn helaas dan uh, verspeeld aan de andere kant. Ja, we zullen gewoon door moeten gaan. En dan kijken we wel hoe dat verder op de ranglijst... Uh, wat, wat voor een effect dat heeft. Maar ik denk dat we daar ons wat minder druk uh, mee uh, moeten maken. En dan gaan we naar de club, Heerenveen, want het eh, lijkt daar nogal onrustig. Een vermeende verpeste werksfeer kwamen berichten ook naar buiten... en dan wisselvallig tot slechte resultaten van het eerste. Kortom, onrustig, Merk van veel van die zogenaamde onrust. Nou, Bij ons, uh, moet ik zeggen, op trainingsveld in de kleedkamer... We kunnen gewoon op een normale manier werken, dus dat leidt niet echt af moet ik zeggen hoor. Je hoort hier en daar wel eens wat, maar ik probeer me ook zoveel mogelijk te focussen op de dingen waar ik wel uh, invloed op heb dan, uh, dan al die andere dingen. Ik denk dat iedereen uh, op een normale manier met elkaar omgaat hoor. Dus uh, wat er allemaal wordt geschreven, voor zover ik dat, want ik lees weinig moet ik zeggen. Wat ik daarvan hoor, dat, uh, dat, dat zie ik niet en dat uh, proef ik ook niet eerlijk gezegd. Nou, we naar VVV, die uit maar niet kunnen winnen. 2-0 voor trainer Ton Lokhoff. Ja, hij zag het met al zijn ervaring natuurlijk een beetje aankomen... dat zijn ploeg steeds verder werd teruggedrongen door Heerenveen. We kwamen er niet goed meer uit. En met kunst en vliegwerk eh, op een gegeven moment, ja. En uiteindelijk valt hij in de laatste minuut en dat is wel vervelend. En, en de ploeg is ook wat dat betreft wel stuk nu. Maar ja, ik heb ook dingen gezien waar ik ook gezegd heb van... jongens, hier kunnen we wel meer verder. Want dat heb ik ja, de laatste twee wedstrijden toch wel een beetje gemist. Ton Lokhoff, die meteen door naar Breda... om daar carnaval te gaan vieren in het kielergat. Ja, en zojuist afgelopen Utrecht tegen NEC, het werd 0-3. Wat betekent dat voor de stand? PSV heeft een puntje erbij, komt nu op 47 punten uit 22 wedstrijden. Ajax staat tweede met 43 21. Twente, derde, 42 21 en Feyenoord vierde met 41 uit 21. Vijfde, Vitesse, 39 punten uit 22 duels. Ook Utrecht heeft 39 uit 22. En zevende, NEC, 33 uit 22. Situatie onderin, vijftiende Roda, 20 uit 21. Zestiende, PEC, 19 uit 21. Dan zeventiende, VVV, een puntje erbij. 16 uit 22. En er nog steeds Willem II, 13 uit 22. Brengt ons bij de laatste drie wedstrijden van de 22 e speelronde. De nummers 2, 3 en 4 gaan op jacht natuurlijk naar PSV. Ajax gaat dat doen in de Amsterdam Arena tegen Rona... wat al zes wedstrijden niet verloren heeft. Feyenoord gaat dat doen in die prachtige mooie Rotterdamse Kuip... tegen AZ, het wisselvallige AZ. En Twente, nog niet gewonnen dit jaar... moet om half vijf gaan spelen bij het kunstgras. Op het kunstgras moet ik zeggen, bij Pek En dan zitten de Nederlandse wielrenners niet mee... naar Johnny Hogerland, Carsten Kronen. En Koen heeft nu ook brandtanking... en waarschijnlijk fikse blessure opgelopen. De routinier uit de Blanco Pro Cycling ploeg werd tijdens een trainingsrit op Mallorca aangereden door een auto. Hij twitterde iets met sleutelbeen. Nu ziekenhuis. En Lars van der Haar heeft zich afgemeld... voor de superprestige veldrit vandaag in Hoogstraten. Gisteren bij een crash tijdens de internationale veldrit van Lille... sloeg de Nederlandse kampioen over de kop en moest daarna naar het ziekenhuis. Morgen moet uit een scan blijken of van der Haar een spierscheuring heeft opgelopen.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 In Nigeria zijn afgelopen nacht drie Zuid-Koreaanse artsen vermoord. De Zuid-Koreanen werkten sinds een jaar in een staatsziekenhuis... in het noordoosten van Nigeria. Ze werden vanochtend vermoord aangetroffen in hun appartement. De moorden zijn nog niet opgeëist en het motief is ook niet duidelijk... maar ze vonden plaats in een gebied... waar de radicaal-islamitische terreurgroep Boko Haram... geregeld aanslagen pleegt. En Kamervoorzitter van Miltenburg... heeft de Nederlandse missie in Afghanistan bezocht. Ze deed dat samen met commandant der strijdkrachten Tom Middendorp... Van Mildenburg bezocht Kabul, Kunduz en Mazar-e-Sharif. En in Kabul sprak de Kamervoorzitter met Nederlandse militairen op het hoofdkwartier. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Radio NOS, op NOS Radio, koploper PSV leverde gisteren twee punten in... en dus kan Ajax op één punt komen van de koploper. Als het thuis wint van Rode FC, Bas lucht. Waar alle ogen gericht zijn, terwijl de wedstrijd bij 0-0 stand een minuut oud is... op Isaac Cuenca, de Spaanse aanvaller die in de basis staat. Een plekje heeft gekregen van Frank de Boer. Hij kan op beide vleugels uit de voeten, maar speelt nu aan de rechterkant. En dat gaat dan ten koste in feite van Boerrichter die op de bank moet plaatsnemen. Fischer en de Jongs zijn de andere aanvallers. En Cuenca wordt nu met een lange bal van achteruit, die goed is trouwens, van mooi gezocht. Kan hem maar net onder controle krijgen. En met een korte 1-2 met Van Rijn probeert hij dan de aanval van Ajax gestalte te geven... Ajax dat uh, over hem dus de beschikking heeft, ook weer over De naam viel al even terug naar een schorsing. Babel en zijn nog altijd niet. Bij Roda daar zijn de problemen wat groter. Terwijl Ajax nu met een prachtige aanval doorkomt via de linkerkant. Komt de bal voor de goal en bijna glijdt Sim de Jong bij de tweede paal de bal binnen. Maar hij schiet er net voor langs. Eerste mogelijkheid na twee minuten voor de Amsterdammers. De problemen bij Roda dus wat groter omdat Montaigne en Flederus allebei geschorst zijn. De Lorsje geblesseerd is. De Moesje geblesseerd is. En ook Malky niet fit genoeg is om een hele wedstrijd te spelen. Die zit op de bank. Kortom behoorlijk wat puzzelen. Lebedinski nu aan de bal. Is in feite de enige echte spits bij Roda. En die is weliswaar aan de bal. Maar staat dichter bij zijn eigen doel dan bij het doel van de tegenstander. Nou, zo'n wedstrijd zal het normaal gesproken worden. Ajax gaat duwen. Roda gaat tegenhouden. En ik ben benieuwd wie dat het beste onder de knie heeft. Tweeënhalf minuut gespeeld. Eén kansje dus gezien. Net niet. Siem de Jong. En de stand van 0-0. Gaan we naar Rotterdam, het prachtige Rotterdamse Kuip en die houtkamp, zei ik net. Maar het veld ligt er iets minder mooi bij, klopt dat? Nou, dat valt me wel mee, Tom. Er is wel wat zand ge gestrooid om, uh, om het bespeelbaar te houden. Het ziet er ook goed uit, de bal rolt in ieder geval. Dus kunnen we spelen en dat doen we al een minuutje of twee en het staat 0-0 bij Feyenoord tegen AZ. Een hele interessante wedstrijd. Een uitverkochte Kuip. Stamp en stampvol Heerlijk. Ronald Koeman tegen Gertjan Verbeek. Ronald Koeman, ex-AZ-trainer. Gert-Jan Verbeek, ex-Feyenoord-trainer. Allemaal van die leuke dingen. Graziano Pelle die op scherp staat met 15 doelpunten in de spits bij de een. En bij de ander bij AZ. Josie die door 15 doelpunten in de spits. Afgelopen week nog een reis moeten maken om met de Verenigde Staten tegen Honduras te spelen. wedstrijd Die werd verloren. balbezit voor Feyenoord. Achterin met De Vrij centraal achterin spelend. Naast ook achterin centraal spelend uh, Joris Matthijssen. En dat betekent dat Martens in die tegenstelling tot de wedstrijd van het Nederlands elftal links achterin speelt. En Del rechts achterin. Bal bij Boentjes aan de linkerkant. Probeert er langs te gaan. Lukt niet. Bas Nijhuis staat er bovenop. Ziet dat er geen overtreding wordt gemaakt. En dus kan AZ uitverdedigen. Maar doet dat niet goed. Wilde ik zeggen, en waren het niet dat Bas Nijhuis nu wel een overtreding zag tegen een AZ-speler. En dus mag AZ de vrije trap gaan nemen. Victor Elm is geschorst. Willy Overtoom, ex-Heracles in de basis. In plaats van deze Elm, spelend op 10 met rug nummer 10. En Graziano Pelle, ik zei het al, hij uh, staat dus in de basis. Uh, natuurlijk de Italiaan in uh, het team van Ronald Bal Zit voor Eltie speelt de bal even terug. En dan kan uh, uh, er opgebouwd worden door Viergever. Die kijkt om zich heen. Speelt de bal naar buiten. Naar Willy Overtoom. Willy Overtoom naar de linkerkant. Uh, naar Berg-Gudmundsson. Maar die uh, wordt van de bal afgelopen. Door Wesley Verhoek die weer rechts buiten staat bij Feyenoord de inborp. Dus voor Donny Gorter voor AZ. We hebben gespeeld vier minuten precies. Het staat nog altijd 0-0. In een heerlijke volle kuip. En ik verheug me al op deze wedstrijd. Hey, hey. Bye, Ray.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 en de people die we nog kennen van the line in the morning, sun and holiday. Amsterdam Arena, Ajax, Roda, Bas Tichler. Inrichtingsverkeer, het kraakt nu al achterin bij Roda. Het feit dat het kraakt betekent dat het nog niet gebroken is... en dat het nog 0-0 staat na een minuut of acht. Maar hij had er al een keer ingekund via notenbenen een bek van Rijn... aan de rechterkant doorgelopen, kreeg een prachtige paas... en schoot vervolgens op het doel. De doelman leek al geklopt, Courto, maar in de baan van het schot stond Danilo... En Danilo kopte de bal eigenlijk uit de doelmond. Zo heeft Ajax al twee hoekschoppen mogen nemen. En duwt het dus Roda ver terug. En is Fischer aan de bal aan de linkerkant van het veld. Die zoekt zijn tegenstander Biemans op. Dat is de gelegenheidsrechtsbek. Die kan ingrijpen. En die staat er dus omdat Montijnen, dat vertelde ik al, geschorst is. Dat geldt dus ook voor middenvelden Fladeris Die kregen tegen Heracles vorige week een vijfde gele kaart. De Lorsje geblesseerd. De moesje niet inzetbaar. En Malki dus hooguit een stukje van de wedstrijd. Dan zijn de problemen voor Roda dus flink. En is er gepuzzeld. Is Wielaard in het elftal gekomen. Dan zien we daar ook Donald weer eens. Die daar de laatste weken ook niet altijd maar zo staat. Ook Ramzi is in het elftal van de Limburgers opgedoken. Die precies nul fans hebben meegenomen trouwens. Ik denk dat die allemaal na gisteravond de bus hebben gemist. Terwijl Fische nu uit een hoekschop gaat schieten. Maar een ploeggenoot raakt die in de baan van het schot staat. Daar wil blind dat van grote afstand ook eens doen. Maar iedereen die het voetbal volgt weet dat Daly Blind in zijn carrière op het hoogste niveau 74 wedstrijden gespeeld heeft. En daarin precies nul goals gemaakt heeft aan deze bal komt dus dichter bij de kornervlag terecht dan bij het doel van Filip Courto, de Poolse keeper van Roda. Hij maakte er wel ooit één blind, maar dat was aan het begin van dit seizoen in een oefenwedstrijdje tegen Celtic. Uh, dus dat mag, maar officieel lukte het nog nooit. Ajax-Roda, zoals gezegd, één richtingsverkeer. Roda houdt tegen, Ajax valt aan, het is 0-0. Het kan altijd nog erger, volgens mij met Pascal Boschgaard, die mocht op een gegeven moment penalties gaan nemen op Utrecht en dus nog miste. Maar goed, maar goed. Um, we gaan het hebben over Feyenoord tegen AZ met veel internationals op het veld en die oudkamp. Ja, het is een lekkere wedstrijd om naar te kijken in het zonnetje. Omdat er twee aanvallende ploegen staan, nog niet gescoord. 0-0 dus. Balbezit even voor Vilena, uh, De man die vorige week twee keer scoorde, nu een linie terugspeelt Omdat Immers weer terug is in uh, de basis. Dat, uh, daar keek men toch een beetje van op. Uh, Immers toch niet in echt hele goede doen. Maar uh, nu is Maher over goede voetballers en internationals gesproken. Hij heeft de bal aan de voet met uh, Vilena tegenover zich. Speelt de bal terug op Gorter. Gorter... Uh, weer uh, verder een uh, linie terug naar uh, Viergever. En dan kan er aangevallen worden. Is het uh, overtoom. Kan de bal tussendoor steken? Doet dat niet. En uh, zoekt dan de oplossing bij uh, Berg-Gutmundsson aan de linkerkant. Gaat de bal terug naar Gorter. Alles nu zo'n beetje op de helft van Feyenoord. De uh, bal gaat uh, in de diepte richting Maher. Maar daar zit Jamaat. ander international goed tussen. En dan via Erwin Mulder wordt de bal naar voren geramd richting Pelle. Pelle uh, verliest het wel. Maar in tweede instantie is het de diepe bal van Immers. Die uh, net niet Filena bereikt. Die, of, of hoek bereikt, die ver is doorgelopen. En dan uh, gaat het via keeper Esteban weer naar voren voor AZ. Met andere woorden, tempo zit erin. Het aanvallende voetbal dat zit er ook wel in. En zo kunnen we dus gaan uh, kijken of dit ook een uh, erg leuke wedstrijd ook gaat worden in de stand. Zelden uh, eindigt deze wedstrijd in een gelijk spel. En altijd wordt er wel gescoord met balbezit nu voor Matthijssen. Matthijssen uh, uit AZ, krijgt de bal uh, weer terug nadat hij hem even gepaast had op Klaasie. Ook weer zo'n international. En die speelt de bal helemaal terug naar keeper Erwin Mulder. We hebben gespeeld in de Kuip. 10 minuten en het staat 0-0 bij Feyenoord AZ. En wij gaan het hebben over skiën. Gisteren gingen de mannen in razende afdaling naar beneden. Vandaag was het de beurt aan de vrouwen daar in dat prachtige Slatmin. Edwin Peeks aangeschoven, je hebt het helemaal voor ons gevolgd. Uh, een winnares waarvan ik eerlijk ben de naam wel kende. Maar het is toch verrassend, hè? Mag ik dat zeggen? Het is absoluut een verrassing dat zij uh, als snelste naar beneden is gegaan vandaag op die uh, plan na uh, piste. Marion Roland wint dus. Een, winters, een uh, vrouw die nog nooit een World Cup wedstrijd had gewonnen. Uh, twee keer op het podium. Ja, dus dan is het een sensatie. Zeker als je ook even kijkt naar haar geschiedenis. Drie jaar geleden deed ze mee in de Olympische Spelen. Toen ging het na vier seconden al mis, toen ze ja, uit het starthuis eigenlijk meteen een fout maakte over. Ze was gestrest en ze ging meteen onderuit. Dus ja, dat was een drama. En nu uh, ja, doet ze het uitstekend. Doet het uitstekend. En betekende dat Fanchini, de Italiaanse, die, die stond nog niet te juichen, maar toch een beetje dacht, wie weet, wie weet, misschien misschien al. Hè? Ja, die ging met startnummer twee naar beneden. Dus, uh, en het bleef maar goed gaan. Alle favorieten beten zich stuk op haar tijd. Ook oh, bijvoorbeeld Tina. Maar ze toch eigenlijk de gedoodverfde favorieten... won al goud en een zilver hier op dit WK. En uh, nu kwam ze er niet aan te passen, zevende. Ja, en het leek er een beetje op dat Van Kini met haar technische serviceman de juiste wax had gekozen. Want daar is, leek het toch een beetje op dat het daarop is uh, gegaan vandaag. Op het glijgedeelte dat de skiesters de juiste wax hebben gekozen... voor de ijzige piste, want het was koud vandaag. 13 graden onder nul. Dus uh, ja, dan komt het op dat soort details aan. En um, het is een feest om de piste heen, maar niet op de piste. En dat is toch een groot nee Alles bij hè? Ja, het is een uh, grote entoysioen, zoals ze ook in Oostenrijk zeggen. Elke dag verwachten ze weer, staan de krantenkoppen weer vol van... we verwachten gold, uh, wie het ook is. En ook vandaag uh, waren er weer kanshebbers aan Oostenrijkse ja. kant. Uh, kant uh, Liz Gergel, de titelverdediger op de afdaling. Maar ook Andrea Fischbacher. Ja, en als dan de eerste Oostenrijkse pas achtste wordt... Ja, dan is het zeker zeer teleurstellend. Ze hebben er veel geld in gestoken aan alle kanten. Het stadion is verbouwd voor 30 miljoen... In de hele omgeving in Schladming is voor 70 miljoen aan in infrastructuur aangelegd. Oostenrijkse televisie pakt uit. En als ze dan pas na één week skiën één bronzen medaille staat voor Nicole Hosp... dan is het een beetje mager. Ja. Ze hebben nog een weekje, hè? We het maken? Ja, en een van hun azen komt toch ook nog aan bod. De halve Nederlander, Marcel Hirscher. Ja. Die komt uh, vrijdag en zondag volgende week in actie... op de om in de Slanom. Dus ja, ze hebben absoluut een troef in handen. Maar er komt ook wel heel veel druk op zijn schouders terecht natuurlijk. En vandaag feest in Frankrijk. Ja, zeker een groot feest. Want het was uh, 47 jaar geleden ja. dat er nog eens een uh, Franse vrouw won... In 1966 was dat. En uh, ja, als dan een outsider als Roland het doet. Ja, dan is het uh, uitstekend uh, gedaan voor de Fransen. Wij blijven het volgen. En jij voor ons FNP, dank je wel. Goed nieuws voor Maarten Stekelenburg. Want uh, de man die uh, met een privéjet naar Londen vloog. om even te tekenen bij Fulham. ging allemaal niet door. krijgt weer de kans zich te bewijzen bij AS Roma. De keeper heeft een basisplaats gekregen. in de competitiewedstrijd tegen Sampdoria. En die begint zo breed om drie uur. En zijn oude clubje Ajax is om half drie al begonnen aan de thuiswedstrijd tegen Roda. En je richting Bas Bastiglag? Ja, zeker. Zo zie je in het geval van Stekelenburg, Maar waar een nieuwe trainer af en toe goed voor kan zijn. Het is hier 0-0 na 14 minuten. En inderdaad gaat het maar één kant op. Omdat Cuenca bij Ajax is aangesloten en dus ook in de basis staat. Lijkt het erop alsof Ajax besloten heeft dat het net als Barcelona heel graag met snelle, korte combinaties... door een overvol centrum aan Cuenca wil laten zien. Kijk, zo doen we dat hier ook. Dat voer is een beetje te ver door. Het lukt ook niet altijd. Wielaard lijkt nu een overtreding te maken in duel met Eriksen op een meter of 30 van het doel. De scheidsrechter Guzebujuk zegt dat het allemaal wel wat kalmer mag. Wielaert accepteert dat en loopt weg. En de, de vrije schop van Ajax ligt dan op een meter of drie, vier... buiten het strafschopgebied. Op de punt eigenlijk aan de linkerkant. Eriksen staat achter de bal. Er gaat een eenmansmuur komen van Roda. Die luistert naar de naam Hupperts. En achter de bal dus... Uh... De middenvelder van Ajax, Eriksen, die kan kiezen uit zes mensen van Ajax die zich in dat strafgebied hebben gemeld. Waarbij dus ook de centrale verdedigers, die in de lucht sterk zijn, waarbij dus ook Paulsen die nu richting de tweede paal loopt. De bal komt scherp in de handen van de keeper. En daar loopt eigenlijk Fischer, of al de wereld is dat net aan voorbij. Die loopt er een beetje onderdoor, omdat de bal net te veel hoogte mee krijgt en daardoor in de handen van Philippe Courtoort terecht komt. Die neemt rustig de tijd, zoals hij dat eigenlijk de hele wedstrijd al doet. Niemand aan speelbaar, dan laat hij de bal vallen en geeft hij hem een trap op het moment dat Siem de Jong aankomt lopen. En dat is waar Roda dan maar op hoop. Komt een keer een bal op de helft van Ajax zoals nu en valt hij een keer goed, dan kun je er misschien met Lebedinsky of Hupperts van profiteren. Maar voorlopig is dat niet het geval. Heeft Ajax de bal weer onderscheid, moet de Jong pasen naar de rechterkant. Dan komt Cuenca in beeld, die de bal prachtig aanneemt. Dan wel tussen drie verdedigers van Roda uitkomt. Simpel naar binnen draait, wacht op beweging van anderen en dan de actie te ver doorzetten en de bal kwijt raakt. Het uitverlegen van Roda hij is zwak. Ajax neemt nog voor dat de middenlijn in zich komt over aan de rechterkant via Van Rijn. En dan komt er via Schöne een voorzet. Tenminste, dat dachten we, maar hij maakt een schijnbeweging. En schuift de bal terug naar Van Rijn. Van Rijn dus eigenlijk de man met de grootste kans tot nu toe. Zijn schot via het hoofd van Danilo over. Nu komt Ajax met zelfs centrale verdedigers die inschuiven. Mooi zonder komt mee, de bal gaat naar de zijkant waar Fischer een voorzet moet geven. Maar dat liever overlaat aan Blind. Blind zoekt alweer de weg terug naar Eriksen en zo is de omsingeling compleet. Gaat de bal terug naar de middenlijn en wacht Roda rustig af op dat wat Ajax doet. Tempo is in vergelijking met de eerste minuten vind ik wat gedaald. Dat betekent dat de Limburgers wat makkelijker op de been blijven. Dat is een constatering na ruim een kwartier bij een 0-0 stand in de arena. Gaan we naar Rotterdam. Feyenoord tegen AZ. Hoe houdt AZ zich staande, Andy? Uitstekend mag ik wel zeggen. Want in die volle kuip uh, geen enkele last van uh, uh, bunevrees of iets dergelijks. Want de AZ heeft uh, het meeste balbezit. Uh, doet het goed op het middenveld. Maar nu is Feyenoord in de 0-0. De standbal gaat naar voren. En dan uh, pellen in gevecht om de bal. Maar verliest dat gevecht. En dan uh, wordt de bal uitverdedigd door AZ. En komt de bal bij Eltedoor terecht. Maar die wordt goed van de bal afgelopen door Stefan de Vrij. En dan kan Feyenoord weer in de gaan. Het uh, golft aardig heen en weer. Twee kleine kansen gezien. Eentje voor Berg Gudmundsson Een schot veel te slap in de handen van Erwin Mulder. En een kopballetje van Berends, Ook in de handen van de keeper van Feyenoord. Balbezit voor Matthijssen. Speelt de bal in de voeten van Immers. Twee veelbesproken spelers bij Feyenoord. Omdat ze in de ogen van het legioen niet echt goed voldoen dit seizoen. Maar goed, dat kan zomaar in één wedstrijd heel anders zijn. Dat is bekend. Balbezit voor Klaasie. Na goed werk van Immers. Speelt de bal naar Jammaat. Jammaat naar Immers. Immers nu een meter of twintig van het doel. Speelt hem dan even naar buiten. Naar Verhoek. Verhoek Hoge bal richting Pellek. Komt de bal door. Maar bereikt geen medestander. En dan kan er uitverdedigd worden door Hendriksen Die de bal heel hard naar voren trapt. Die gaat over de zijlijn aan de andere kant van het veld. En zo hebben we alweer 17 minuten gespeeld in de Kuip. En is het leuk om naar te kijken. Omdat er zoveel spanning op zit. Feyenoord wil graag richting PSV. staat nu nog 6 punten achter. heeft 41 punten. En dat kan zomaar een stuk minder worden. Als Feyenoord zou winnen. En dan is het maar drie punten. Of ja, 3 punten in vergelijking met. Eindhoven naar Balbe zit voor. Feyenoord aan de linkerkant. Maar daar is het heel erg druk. En dus kiest Martens Indy voor de oplossing via de keeper. En gaat het via Mulder naar Matthijsen. Eventjes het tempo eruit. Nu weer Martens Indy. Die schiet de bal dan maar naar voren in de hoop. Dat Pelle Het komt nu wel wint. Dat doet hij ook. En kan hij hier langskomen? Nee. Hoog geheven been. En daar zit Nick Viergever goed tussen. En speelt de bal naar Maher. Die een uitstekende wedstrijd tot nu toe speelt. Maar nu wel de bal kwijtraakt. En dan kan Feyenoord weer in de avond gaan met Immers. Die wordt onder de... Zo je gelopen in de middencirkel door Willy Overton. Vrije trap voor Feyenoord. Eh, 18 minuten gespeeld 0-0 bij Feyenoord AZ. Smooth, Got you see I'm a promise can't give her the thing that money can buy. but I never never never make my baby cry and it's all right when i can do out of sight because my heart is true since TV wonder, Ja, van lang geleden. Uptijd was mijn beurt. Je gaat nu een naam noemen, volgens mij. Je ja, ja, echt ja, mijn ja, beurt, ja, ja, ja. van deze tijd. Volendam tegen het Elfster is 1-0 geworden in de Jubilele League. Goal van muren. En wij kennen een Kijk, beetje de Volendamse gemeenschap. Ach, moet wel familie zijn. Hè? Ja, ja, familie van... van kan, kan niet anders. Wij gaan naar Ajax over muren gesproken, maar dan lang geleden. Tegen Roda JC was dichter. Ja, Ajax uh, duwt al 21,5 minuten uh, Roda terug. Dat heeft nog geen goal opgeleverd. Wel een paar kansjes. Nu misschien zelfs als Wielaard de bal die... Eigenlijk over hem heen stuit het wel wil wegkoppen, maar daar dus niet aan toe komt. Maar achter hem, daar staat Biemans nog en die trapt de bal dan wel weg. Het tempo van Aijs ligt denk ik wat te laag om ervoor te zorgen dat het roda echt dun door de broek loopt. Want zo is het ook niet. Er zijn wel wat mogelijkheden geweest, maar grote kansen, nou ja, behalve dan dus die van, van Rijn, die via het hoofd van Danilo overschoot. Terwijl al de wereld nu paast Omdat hij beweging heeft gezien aan de linkerkant, waar blind, net als de bek aan de andere kant van Rijn, wel heel vaak komt. En daar ook alle ruimte voor krijgt. Roda speelt 4-3-3, zo werd ons van tevoren verteld. Nou, dat is natuurlijk niet waar. Dat is 4-5-1. Lebedinski is de spits. Daar staan vijf middenvelders achter. Die proberen de ruimte zo klein mogelijk te maken. En daarachter vier verdedigers. En dus veel ruimte is er niet. Als het tempo dan niet heel hoog ligt, dan kom je er niet makkelijk doorheen. Al de wereld ter hoogte van de middellijn met de bal aan de voet. Wie wil hem? Schöne komt in de bal zoals dat heet. Draait dan naar de zijkant weg. Zoekt Contact met Cuenca, die we een aantal aardige dingen hebben zien doen. Maar ook een aantal dingen waaruit bleek dat hij nog niet zo vaak heeft samengespeeld met de mensen met wie hij nu in het veld staat. Nu loopt hij wel Tamata voorbij. Poort hem eigenlijk, maar Tamata krijgt een kans om dat te herstellen. Het uitverdedigen van de bek van Roda is dan weer zwak. Zo neemt Ajax weer over. En moet Tamata opnieuw aan de bak. Als de bal het strafhofgebied binnenkomt, dan wordt hij door Tamata weer weggekopt. Verlengt Lebedinsky kaatst. Dat doet hij op Bonifacia. Een van de spelers op het veld natuurlijk bij Roda, met een Ajax-verleden. Maar die krijgt de bal niet onder controle. Dan komt er van Moisander meteen een diepe paas naar voren toe. Waar Fischer niet op rekende. En dan neemt halverwege de Limburgse helft Wilaard weer over. Maar die trapt de bal eigenlijk onnodig over de zijlijn. Niet al te veel druk erop, maar de bal verkeerd geraakt. En dus zo krijgt zelfs nu... Ajax de bal na 23 minuten weer makkelijk terug. Roda is zes wedstrijden, ongeslagen. Dat is een uh, knappe serie, maar als ze niet wat uh, naar voren willen en durven... dan vermoed ik dat er vroeg of laat in deze wedstrijd toch een moment komt... dat er aan die serie een einde gaat komen. Feyenoord dan ook op jacht naar de kop. Eh, az, of Althans, uh, inloop op die kop, en die, Maar moet je ook gewoon winnen van AZ, hè? Precies, Corner voor Feyenoord. Bal voor het doel wordt gekomd door de Vrij. En wie komt daar? Esteban. En dan is het met heel veel moeite uitverdedigen door AZ corner Die kwam op een uh, redelijk spectaculaire manier tot stand. Omdat Viergever wilde uitverdedigen en de bal tegen Vilena op uh, schoot. En die zag uh, dat de bal zo wat het doel in ging. Waren het niet dat Esteban met een uiterste spanning de bal nog uit de hoek kon uh, tikken. Uh, Feyenoord wordt ietsje sterker. Zet ook uh, wat aan en AZ kwam goed weg. Toen Pelle even vastgehouden werd in het uh, strafschopgebied, maar geen penalty kreeg van Nijhuis. De inbor voor Feyenoord. Aan de linkerkant van het veld. Door Martens Indi. Naar Immers. Immers terug op Martens Indi. Beetje lastig aangespeeld. En geeft hem dan ook maar meteen terug aan Immers. En die vindt heel goed Stefan de Vrij. Die nu in de middencirkel gaat lopen met de bal aan de voet. En hem aan de rechterkant kan geven aan Jamma. Doet dat niet. Speelt naar Klaasie. Klaasie wat meer met de punt naar achteren. Vilena opvallend genoeg. Ook regelmatig zich bemoeiend met de aanval. Nu gaat de bal naar Vilena. Die komt de bal goed naar Pelle. Pelle legt hem terug. En dan het schot. Doepen! Mooi doelpunt, zeg. Uitstekend gedaan. En ik denk dat het Boetius is die de bal erin schiet voor Feyenoord. Het is 1-0. Het is een heel mooi doelpunt. Binnenkant goed, krullend langs keeper Esteban gaat de bal erin. Goed werk van Vilena die een wel wint. En goed werk van Pelle die hem teruglegt. En zo leidt Feyenoord door het doelpunt van Jean-Paul Boetius met 1-0 tegen AZ. En het wachten is nog op doelpunten in Amsterdam. Ajax Roda, Bas. Fischer weg. Daar komt een uh, hele grote kans. Die legt hem terug. Blind, hij is niet te missen. Maar wat vertelde ik 20 minuten geleden over Daley Blind? Die scoort nooit. En dat doet hij dus ook nu niet. De bal is werkelijk puntgaaf. En wordt pan klaar neergelegd op ongeveer de penalty stip. En eigenlijk staat hij nog een paar meter dichter bij het doel. Het is intikken geblazen, binnenlopen geblazen. Omdat de paas van Fischer prima is. Dat blind er staat. Daar zal Frank de Boer zeer tevreden over zijn. Maar hij moet er echt in. De grootste kans van de wedstrijd, maar Roda blijft een achterstand bespaard. Roda komt weer in de verdrukking, omdat het uitverdedigen moeilijk gaat. Nu met Bodovacia lijkt er even wat ruimte voor Hupperts aan de rechterkant van het veld. Maar dat wordt dan makkelijk weer dichtgelopen door Moisander. En zo kan Ajax opnieuw komen via Van Rijn. Blijft dus 0-0 na 26 minuten. Van Rijn wacht op beweging van Cuenca. Die moet sneller zijn dan Tamata. Dat is hij niet. Omdat Tamata bovendien de paas die van Van Rijn komt verwachten. Dan onze as wegdraait richting de buitenkant van het veld. Richting de zijlijn. En dan de bal via zijn tegenstander Cuenca over de zijlijn schiet. Zo kan Roda een ingooi nemen. Even ademhalen. Want dat de ploeg dus alleen maar op de eigen helft staat. En onder druk is komen te staan. Dat mag inmiddels duidelijk zijn. Maar dat heeft dus wel weer even voor Ajax geduurd. Totdat dat een echte grote kans opleverde. Maar die van Blind zo even, dat was er toch één. Balbezit weer voor Ajax. Mooi Sander in de middencirkel aangekomen. Alle veldspelers van Roda, alle spelers, want de keeper uiteraard ook, staan op de eigen helft te wachten. Blind krijgt de bal aan de linkerkant. Die verliest hem nu in het duel met Huppert. Dan moet Fischer naar de bal toe. En omdat Hupperts probeert om net bij de bal te komen, geeft hij Fischer tikkeltje onbedoeld, denk ik, een tikje. Daar komt een vrije schop voor Ajax. Er komen geen kaarten. Maar wel de vrije trap. 0-0 stand. 27e minuut van de wedstrijd. Ajax het bal bezit. Ajax wat kansen, maar geen goals. Feyenoord heeft wat meer adem. Want Leidt thuis tegen AZ, Andy. Prachtige goal, kan niet anders zeggen, van Jean-Paul Boetjes. Dat jonge grote talent, een van de grote talenten bij Feyenoord. Want wat is dat toch een jeugdopleiding als je jongens als Filena, Klaasie en noem maar op. En natuurlijk ook die Jean-Paul Boetjes ziet voetballen. AZ probeert wat terug te doen, kreeg zojuist een hoekschop vanaf de linkerkant. Door Bergoedmoetson genomen. En het kopballetje, moet ik erbij zeggen, van Nick Viergever, kwam in de handen terecht van Erwin Mulder. Die nu de bal gaat uittrappen omdat de bal over de achterlijn is gegaan. En deze Erwin Mulder... Heeft het nog niet al te moeilijk gehad. Maar AZ zal vast wel gaan komen. Want een doelpunt is altijd uh, lekker in een wedstrijd. Dat betekent dat de wedstrijd nog meer open staat. Pellen probeert de bal terug te geven op Jamma. Dat lukt ook. Maar Jamma raakt de bal verkeerd. Gaat de bal over de zijlijn. Mag Donnie Gorten gaan gooien voor AZ. En schijnt het zonnetje niet alleen een lustig erop los uh, uh, voor de Kuip. Maar ook voor de supporters van de club uit Rotterdam. Omdat Feyenoord met 1-0 voor staat tegen AZ. doelpuntemaker Jean-Paul Boetjes. Koos de Ronde heeft in Bordeaux de wereldbeker vier spannen veroverd. De menner uit Zwarte Waal versloeg in de finale... de grote favoriet Australië Boyd Axel. IJsman Chardon completeerde het eerder podium. En ik hoor je vragen, uh, Tom, waar uh, is Theo Timmerman geëindig? Vijfde, Die werd Vijfde. Ja, vijfde. Hinkstapspringer Fabian Florent heeft zich gekwalificeerd... voor de Europese kampioenschappen indoor begin maart in Jeuttenborg. Want onze landgenoot kwam bij wedstrijden in Amerika... tot een afstand van 16 meter en 73, dus op de hinkstapsprong. En de limiet was 16,57. De Nederlandse skispringster... Wendy Vuik heeft bij de wereldbekerwedstrijden in het Japanse zaal geen rol van betekenis kunnen spelen. Vuik eindigde als 21e en 20e. Vorige week sprong de Nederlandse nog in Sapporo naar de 15e plaats en dat was haar beste prestatie van het seizoen. We gaan er even uit voor het journaal van 3 uur met de volgende tussenstanden: Ajax, Roda JC in Amsterdam Arena staat op 0-0. Feyenoord leidt door een doelpunt, prachtig doelpunt van Boetjes. 1-0 thuis tegen AZ. Eerder op de middag was er al Utrecht en NEC, Nijmegen gewonnen met 3-0, maar liefst in Utrecht.